Informateur Buma heeft vandaag een vijfpartijenkabinet voorgesteld. Naast D66, CDA en VVD zouden dan ook GroenLinks-PVDA en JA21 meedoen in een coalitie. De samenstelling heeft zowel in de Eerste als Tweede Kamer een meerderheid. In zo'n kabinet zou de VVD de vaak uitgesproken blokkade tegen GroenLinks-PVDA moeten opheffen. Maar daar ook een samenwerking met JA21 voor terugkrijgen. Eertmans van JA21 vond dat voorstel te creatief en de VVD...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 Op het WK Voetbal volgend jaar is Nederland ingedeeld in groep F. Op dit moment is in de VS de loting bezig voor het toernooi dat in de VS Canada en Mexico wordt gehouden. Nog niet het hele schema is bekend. Wel is duidelijk dat Nederland het in de groepsfase sowieso opneemt tegen Japan en Tunesië. Het openingsduel op het WK gaat tussen Mexico en Zuid-Afrika. De gijzeling in de gevangenis in Vught is voorbij. Rond vier uur werden twee medewerkers gegijzeld door een gedetineerde. Volgens meerdere media ging het om een man die eerder in een café in Ede medewerkers had gegijzeld. Gespecialiseerde teams hebben de situatie nu dus kunnen beëindigen. De twee medewerkers zijn in veiligheid meld de gevangenis. Op de EK Korte Baan zwemmen in Polen heeft Maaike de Werd net naast een gouden medaille gegrepen. Op de 100 meter rugslag tikte ze aan in 56 seconden en 62 honderdste. Nog geen tiende seconde langzamer dan de Britse Lauren Cox. De Werd ging lang aan kop, maar werd in de laatste meters nog ingehaald. Casper Carbeau greep op de 200 meter schoolslag ook naast goud. Hij werd tweede op vier tiende van een seconde achter de Spanjaard Colmarty. Bij de vorige EK twee jaar geleden had Corbeau nog het goud gepakt op die afstand.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 Luistert naar Jelmer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Je hoorde Gin met Running Wild. als dus de opening van de tweede uur. Jelmer en de M&M's hier op ZFM Zandvoort. Lekkere het Toch zo de tweede uur. Ik vond hem zeker lekker, ja. Leuk. Ja, top. Interessant, interessant. Uh, het is de tijd voor het Zandvoortskwartiertje. natuurlijk altijd de opening van ons tweede uur. We gaan het hebben over een aantal Zandvoorts nieuws. En ik wil eigenlijk beginnen met het grootste Zandvoort nieuws van deze maand. De PVV gaat dit keer niet meedoen aan de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen. Huh? En dan wil ik vooral van Mirko horen wat jij daarvan vindt? Ja, gewoon echt even heel eerlijk. En dan probeer ik het ook echt even soort van los te koppelen van welke eigenbelang of wat dan ook. Ik vind het gewoon echt echt heel sneu voor Ronald. Uh, ik ken hem als iemand die... wel echt op zijn manier heel erg... De, en Ronald is dus de raadslid voor de PVV, ja. de fractievoorzitter. Uh, echt op zijn manier best wel veel kleur gaf uh, aan de raad. Ik bedoel, Zandvoort is een dorp... waarin de PVV gewoon heel erg veel steun krijgt. En eigenlijk verliest dus... Uh, PV, v, verliest al die PVers dus straks hun keus. Uh, iemand, iemand, eigenlijk een partij waar ze voor zijn. En ik vind dat Ronald echt een beetje in de steek is gelaten... door. Uh, zijn partij door de PVV. Want wat er dus is gebeurd, hij, heeft dus, hij is dus ook statenlid... Hè? bij de Provinciale Staten zit hij dus ook... Uh, uh, is hij actief voor de PVV. Hij heeft toen tijdens een protest... waar Extinction Rebellion uh, uh, ja, bezig was... Heeft hij, is hij tegen iemand aangereden. Nou, Als ik de beelden zie, heb ik niet het gevoel dat dat... en natuurlijk, dat is mijn mening, hè, dus, dus laat dat ook heel duidelijk zijn voor de luisteraar... heb ik echt niet gevoel dat dat intentioneel was geweest... Uh, en, en ik bedoel, tuurlijk zou je kunnen zeggen... van uh, Moet hij zachter of whatever, weet ik niet, dat is aan de rechter. Maar het punt is wel, het was niet intentioneel, op wat voor mij dan ook. Ik vind niet dat dat een reden is om tegen iemand te zeggen... Nou, dan mag je maar niet meer de politiek in en dan gaan we je niet steunen en whatever. Ze hebben me eigenlijk gewoon helemaal erbij laten zitten, weet je. En, en dat vind ik gewoon, uh, ja, vind ik sneu. En dat is ook omdat er geen andere kandidaten meer zijn... Naast Ronald en, en de groep die hij zelf had verzameld om zich heen, natuurlijk. Ja, is er dus niemand die het PVV gaat vertegenwoordigen? Dat vind ik gewoon uh, ja, vind ik slecht. Ja, ja, ik vind het ook een bijzondere keuze. Ja. PVV is natuurlijk altijd doet het goed in Zandvoort. Zowel landelijk als uh, lokaal, denk ik. Mm -hmm. uh, ik heb het landelijk iets beter beeld bij dan in de gemeente Maar dit jaar waren ze voor mij iets gekromp Pvv hebben er de grootste in Zandvoort. Maar uh, het is natuurlijk wel bijzonder dat je in een dorp zoals Zandvoort, die toch altijd wel veel PVV steunt, kent en heeft gekend, uh, niet mee gaat doen. Ja. Um, dan wil ik ook even aan jou vragen. En als je dat niet wil of kan beantwoorden, moet je dat ook zeggen. Denk je dat jij er een voordeel uit gaat halen dat PVV niet meedoet... als jij weer meedoet met Sam heen? Nou ja, als ik nee zou zeggen, zou ik gewoon liegen. Dus ik denk, ik denk van wel. Ik bedoel, kijk, wij zijn natuurlijk ook best wel kritisch op migratie met C. En ik denk dat de PVV'ers die gaan stemmen... want ik denk ook dat er een aantal zullen afhaken... dat het voor hen logisch is om dan te kiezen tussen ja, eigenlijk uh, C, OPZ... Uh, of misschien Jong Zandvoort. Uh, ik denk dat dat eigenlijk de drie partijen zijn waarvan je zegt... Nou, die, die hebben nog enigszins wat overlap op een aantal standpunten... Uh, met de PVV. En dan is het natuurlijk aan de kiezer om te bepalen wat ze, daar dan, uh, wat ze dan de meest geschikte partij vinden, wie ze het meest realistisch okay. vinden. Oké, nee, ik denk, je moet het maar toch goed, even inderdaad vragen. Maar wat ik ja. zeg, maar dan ja. toch, ja, ik vind voor nu, weet je, ik, ik kan dat gewoon niet vieren. Ik vind het gewoon sneu. Ik vind het gewoon wel echt de downfall Ja, op niet iemand. op zo'n manier, zeg maar. Nee, Baga, vind ja. ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind ik gewoon, uh, ja, dus dat. Oké, okay, dus nee. Betekent. ik denk dat dit dan, als ik dan op de volgende gemeenteraadsverkiezingen, god, mag weten wanneer, uh, ja, maar ja, ik ga ja. zoeken naar PVV, dat hij er gewoon niet bij staat. Geen Pvv. Dat, mee, dus dan, uh, dat kunnen ze niet aan, die voor. Dan stem ik wel op jou. Nou, leuk. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Nou, leuk. <laughs> nou, leuk. <Ja. laughs> Mirko! Yes! <laughs> Mirko aan de top. Ja, Wordt het de target voor drie zetels, meer Of is dat ambitieus? Nou, kijk, wat ik hoop... Als, als dat de vraag is... Kijk, ik hoop natuurlijk dat, ik, dat we mogen groeien met een zetel. Ja. En, en als, ik het, als het het gelijk blijft, dan ben ik natuurlijk ook hartstikke trots. Het blijft gewoon een eer. En ik ga hoe dan ook mijn best doen. Maar ik denk dat het kan dat we groeien en als in een elke groei is goed en ik hoop natuurlijk dat we er gewoon echt ook een plekje bij krijgen dat zou mooi zijn ja okay. maar dat weet je niet we gaan het zien nee nou goed nee, ik ik voel me niet nog een soort jammer die vragen hierop. ja dat mag nee, nee maar wel goed? Vind ik nee maar inderdaad ik vind dat inderdaad ik denk ik ga toch even aan je vragen want ja ik las dat toen dacht ik gelijk oh hé, hey, dat die die Merko die zal dan wel uh, denken ja. van dat zal wel en, nou goed ja. Dat is eigenlijk het grootste nieuws in Zandvoort. Ik denk niet dat Claudia daar een mening over heeft, want die woont natuurlijk niet in Zandvoort. Ja, nee, eigenlijk niet, nee. Ik dacht dat dit is de rubriek waar je vast de minste mening over hebt. Dan even naar de ijsbaan, die in mijn optiek nog steeds op een beetje een achterlijke plek komt te staan weer. Want die wist voor de HEMA zeker, die ijsbaan? Ja, dat vind ik echt een onhandige plek. Maar staat er altijd? Ja, maar dat vind ik altijd onhandig. Ja, het is een beetje lang, maar het is ook alweer cute toch? Ja, oké, okay. ik moet toegeven, het is wel cute, maar ik vind het nooit praktisch. Nee, oké, okay, maar, okay, maar dit is toch wel leuk? Het is wel echt het centrum van Zandvoort. Okay, oh, ja, oké, okay, je hebt gelijk. Oké, ik ben, ik ben omgekeerd. Wat we ook wel. kunnen doen is gewoon dat lelijke, dat lelijke ding om middel op die rotonde weg laten halen. Maar <laughs> ik weet niet of welke boomers daar boos zijn. Nee, nou, no maar. <laughs> dan het ja. over boomers. Volgens mij zijn er wel plannen om het plein anders in te richten. En dat dan ook het muziekkoepeltje verplaatst gaat worden. Dus niet dat hij weggaat. Maar dat hij dan waarschijnlijk niet meer daar staat. Maar dan op een andere plek. Toch, dan dus toch, dan heb je toch een beetje je zin wel. We moeten ja. toch gaan lobbyen voor dat Stammer. Wat toen een paar jaar geleden 1 April gegaan was. Het Max Verstappen beeld. Ja, ik heb daar een idee. Ja. Ja. Wel eerlijk. eerlijk maar eigenlijk moet je als ook wel gewoon een, een beeld hebben. Zowel van Jan Lammers ja, ja. als ja, Max. Een soort, misschien moet je een soort Avenue hebben, weet je wel. Ja, ja. Alle Home, racehelden. Home, Home of Legends. Home of Legends. Ja, het is zo, niet moeilijk. Zo. maar Toch? Uh, het moeilijk. Even nieuws. Uh, over, ja. uh, over Formule 1, gaan we eens even kort, uh, wordt stappenkampioen zondag. Uh, kijk even naar Mick. Oh op. ja. Oké. Okay, oh, we kunnen het dat zo heel, heel spannend. Oké, okay. okay, we gaan het zo nog even uitgebreid over hebben, nee. want ik ga er even tijd voor reserveren. Maar ja, uh, dat is een invulling. discussie waard. Ik wilde het eigenlijk als nieuws doen, natuurlijk wat Netflix nieuws. En dacht, ja. dat vind ik eigenlijk belangrijker. <laughs> uh, maar goed, over die ijsbaan en het circuit overigens. Het uh, circuit Zandvoort wordt de uh, hoofdsponsor van die ijsbaan. Nou dat is natuurlijk leuk, so. want dan draagt het circuit een beetje bij aan... Het dorp. Superleuk. Ja. En dat vind ik ook fijn, want het ging echt niet zo goed... tussen gemeente en uh, circuitkarkontact en zo. Maar dat geeft ook alweer aan dat dat echt een stuk beter is geworden. En uh, ja, vind ik vind het gewoon sympathiek van ze. En het is ook echt iets wat gewoon ja, in Zandvoort... toch voor heel veel mensen wel echt een ding is elk jaar, weet je wel. Dus dat is wel uh, een van de leukste dingen... die ze hadden kunnen sponsoren ook zo ongeveer. Ja, vind ik inderdaad ook dus, uh, wel... Verder valt het ook niet zo heel wat te sponsoren, denk ik. Ik durf het te wedden dat we inderdaad gewoon echt mensen... gewoon een heel jaar binnen zitten... en niet wachten, gewoon niet kunnen wachten... <laughs> Tot ze gewoon 24-7 aan de bar kunnen campen bij de schaatsbaan. Ja, maar het is wel oprecht dat daar echt een handjevol mensen. Die, da die daar gewoon elk jaar gewoon ja, maar... op zitten te wachten. tot ze weer maar... een vliertje kunnen pakken daar. Ja, maar ik vind het ook wel, ik vind het wel, heel, wel leuk toch? En ik denk best wel veel. Heel hartstikke veel, leuk proef. Heel veel, veel vooral ook heel veel zand voor zijn kinderen en zo. Die, die schaatsen daar misschien ook voor het eerst. Weet je wel, als je echt naar de schaatsen. Kijk, je wat natuurlijk ook schaatsen bij Haarlem ook superleuk hè. Maar het is ook een beetje gewoon de sfeer. Scha van maar waar is de bij Haarlem? Oh, dat is die bij die, de Canberra uh, ah. Sporthalm. dat is daarmee? Nee, we gaan dan nu naar Haarlem, kom op. Ik ga altijd naar Haarlem. Nee man, ik maar... heb je daar leren de maar ah, over ah, welke ja, schaatsen ja, hebben we het dan? Over welke hebben we het dan? Dat, nee, de grote. Over, dat overdekte de ja, oh ja, ja. Ja, daar heb ik leren schaatsen. Ik, ik heb nooit leren schaatsen, dus dat wil ik graag verhouden. Dat is hartstikke leuk nee. schaatsen. Ja, wij Gaat, nemen ik kan me nog wij nemen maar, mee. Gewoon maar, maar maar door. een paar jaar terug hadden we echt één keer zo'n hele goede winter. Dat echt het natuur eindelijk een beetje bevroren was. Toen heb ik nog zo leuk echt, echt uh, in Sandam geschatst. Dat ik helemaal van, uh, van, van, uh, van, uh, van ja, bijna als een Delft helemaal naar Zandam toe ben geschaatst. Gewoon, dat was zo'n bijzondere ervaring. Zo grappig om over al die slootjes en dingetjes te gaan. Echt, ja, het is echt wel de moeite waard om te kunnen schaatsen. Ja. Ja, vind jij vind dat ook, Claudia? Ik heb het al heel lang niet gedaan. Ah, ja. dus Leuk. ik hoor dat jullie een tripje gaan inplannen naar de schaatsbaan van Ja, de... nou, ik ga ja. dit jaar wel meedoen met fluitketelcurlen weer. Dus ja, dat, maar dat ga ik niet schaatsen. Oh, die die gaan meedoen met fluitketelcurlen. Nou, ja, ik ga, ik ga, Dat weet ik niet zeker, maar ik zit in ieder geval vanuit de raad, waar ze dit jaar zo van, hé, hey, we willen een soort raadsteam samenstellen. Nou, ja. dat. Wil ik wel echt heel graag een keer meemaken. Dus dat uh, heb ik wel meteen mezelf aangemeld van, joh, ik wil ook fluitketelcurlen. En dat moet betekenen dat de raad ook de schaatsbaan sponsort. Volgens mij als gemeentesant wordt wij wel iets. Ja, ik weet niet precies hoe dat oh, zit, okay, maar volgens mij wel. Ik durf niet. Ik verzekerd te zeggen, maar. Mietje, ga jij meedoen met uh, huh? Fluitketel Curlen? Nee, want wie van ons gaat sponsoren? Je mag alleen meedoen ah, ja. met Fluitketel Curlen als je die sponsoring doet. Hoeveel moet je sponsoren? Volgens mij is het minimaal is 400 euro. Ja, ik, heb, ik heb geen bedrijf, daar heb ik over nagedacht. We gaan uh, <laughs> misschien volgend jaar, ik zit dit jaar toch al vol. Heb ik heb ook een beetje ervaring, misschien dat we naar volgend jaar uh, dat we wel met een sponsoring kunnen. Ja. En hoe. Hey, ik heb nou, toch een ZZP-bedrijfje? Ja. ja. maak dat nou uit. ik ja, dan. Ben, investeer ik gewoon mijn privé Budget. Laat het gewoon. Doen. Ja, moet kan je, toch? Ik ben je je je een, een design meest, Dan moet je echt de meest humoristische poster maken. Dat ja, is toch prima, dat is toch leuk? ga ja. ja, lekker design is ja, het, het, komen goed door. idee. Ik geen bedrijf, want dan ik je er ook over nagedacht. Nou, ja, maar neem ik jullie toch allemaal mee? Kijk, mijn, ik bedoel, kom op. Ik moet een team samenstellen. Dus. Ja, met mijn huis it hier, Mike. Daar ga je al. Dat is ook een Mickey. Je bent mijn. Ja, toekomstig en, en, automonteur. Toekomstig maar auto. auto. nou, dus, nee, maar joh, dit is allemaal gewoon... Uh, dat hebben zij niet door. We zijn gewoon een gigantisch bedrijf van de bouwen met ja. elkaar. Is, uh, multinational. De multinational, multinational. Zeker. Ja. <laughs> nee, inderdaad. Maar wel uh, leuk natuurlijk dat wat is. En dat is eigenlijk een van de weinige standpunten die ik nog meer had. En voor de rest hebben we nog een public service announcement. Dat is dat die werkzaamheden Samsung's laansvertraging oplopen. Ja. Uh, ja. Welke? Mee oh, de die werkt op op interessant voor. Hier, wat de deur. Ja. ja. Uh, -ja oh, Huppleputstraat. Maat wat? vier maanden. begon ik dat. Het bedankt. wordt tot volgend jaar, voorjaar. Dus het wordt. Oh. Een... Oh. En weet oh. je wat mij laatst ook eens overkomen over Sandforths? Over nee. Ik, uh, ik ging naar huis toe en ineens staat er allemaal brandweer vlak voor mijn deur. Dit dat dus zo. Blijkt het dat zeg maar. Ik woon vlak bij het Cosford Park, een zeg maar, bunkerdorp, een beetje onbekend stukje natuur veel voor Zandvoorts, omdat het niet echt voor publiek is, maar ja. Ja, semi-open. En er stond een, een boomhut echt gewoon in de fik. Okay. En dan waren we waren blij dat het dus winter is, en nat en koud. En, bah, want anders dan uh, had, uh, had straks het hele duin uh, daar in de fik gestaan. Dus dat was wel even, even schrikken. Maar ja, niet en de spanning uh, in het dorp. Wow, nou ja, ja nou, dan ga ik toch wel als een soort, uh, ja. soort opzichter even, even toekijken hoe dat dan gaat. Ja, uh, ja, doen ze het wel goed. Doe is ja. het wel goed geblust. Ja, uh, nee, ja, ja, ja. Maar, nee, maar het is toch wel even interessant. En ik ken natuurlijk uh. ook die mensen van wie die bo boom het is, weet je wel. Dus uh, uh. ik bedoel, ik stond er wel een beetje met een reden. Maar goed, uh, mm. ja, het is vooral wel sensatie. Wij hebben weleens een camper in de brand gezien. Uh, ja, Na, naar achter. Ik zei ja, tegen jou. Jouw oh. ja, ja. Ja, ik zei al tegen jou, maar op een of andere kost is wat brand waar ik in de buurt ben. Het wordt verdacht, het wordt achter. We gaan, hmm, hier hmm. we gaan even luisteren naar wat muziek. Eh, Emo-muziek noemen we dit ook wel. We gaan even luisteren naar My Chemical Romance. Yes! yes. Welk nummer gaan we draaien? Dissent Kijk, die ook? Dit is eigenlijk gewoon een keer dingen die ik vroeger luisterde. Hier ben ik voor. Nou, ik ook. naar Jelmer en de MM's. Where it hurts Cause I gave Je hoorde emo muziek, My Chemical Romance met Disenchanted. En yes. daarna hoorde je EJ met In Another World. Dit is dus de zangeres die de stem van Rumi heeft ingesproken in K-pop Demon Hunters. Dus ook zangeres van Golden. Uh, ...heeft nu een eigen single. Dat was dus deze, In Another World. Ik vond uh, die wel mooi. Ja. Want ja. ik vind, sorry dat ik het zeg, maar ik weet dat je het niet gaat waarderen... ...maar ik vind die muziek van Cable Demon is echt belachelijk slecht. Goeie muziek. Nee, vind ik niet. Maar dit vind ik wel nice. Deze ja. waardeer ik. Maar je moet het ook zo zeggen, dit is voor mij echt haar, dit is haar eigen muziek. Die is natuurlijk helemaal onafhankelijk geproduceerd van nice. die film. Nice. like. Het, het is I like. Uh, ja, interessant in de goede muziek. En uh, daarmee gaan we eigenlijk door naar het irritatiefactor... Ja, ...die ik eigenlijk niet echt heb deze maand of zo. Ja, ik ook niet. Zullen we... Ik heb het altijd anders bedacht. Hey. Zullen we eens even met elkaar... Of heb jij die wel op mijn Mickey? Nee, ik zit even te brainstormen. Ik zit te denken van, moeten we niet eens bepalen... Het Sinterklaas, moeten we niet eens even... Zijn wij wel zoet geweest dit jaar? Wat? Ja, moeten we dat niet dus eens even Je reflecteren wil een met elkaar. een thematisch onderwerp nu bedenken... Een thematisch onderwerp, wat of, maken wij wel, heeft vet vandaag. of wij wel zoet geweest zijn dit jaar. Ja, ah. ik ben altijd zoet. <laughs> ja. <laughs> ja, nou, ik hoorde net toch echt altijd dingen van jou. Uh... Wat <laughs> dan? Ik, ik ben niet zout. <laughs> nee. Welkom <Nee. Nee>. maar... <laughs> Zo, bij Jammer en M20 Special met Mirko, Mickey en Claudia hier in Zandvoort. Wat gaan we doen over Sinterklaas? Worden we nou in de maling... Nee. nee ik, ik snap het niet. Wat <lacht> ben je nou aan het doen? Ik snap het ook niet. Ik heb ook geen idee. Hij begint erover. <lacht> nou, ik vind gewoon... Moeten we niet even reflecteren dit jaar... of we wel allemaal Nou, zijn ik ga niet hier op de live op de radio reflecteren. Ja, nou, nee, dat is juist heel leuk. leuk. Ik ga niet ja, hier ja, wel doen. Doe. Kijk, dit is nou voor de luisteraar weer echt typisch iemand... Hè, dat hij dat dus niet wil. Dat zegt dus al dat hij toch misschien ja. niet zo zoet is geweest. Misschien... Misschien toch is... in de zak mee naar Spanje. Nou, uh, nee hoor. Nee? Hij is te vaag, ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het ook niet. Bye. Ik ben hartstikke lief. Vertel jij eens, ben jij wel zoet geweest? Of moet jij, moet jij met de zak mee Nee, meteen? ik uh, denk dat ik dat uh, niet hoeft uh, zo meteen. Ik heb eigenlijk niks geks gedaan dit jaar. Ja, ik zit te denken, ik heb ik gekke dingen gedaan. Ik heb dat hek omgegooid waar jullie bij waren. Ik was daar niet meer bij, ik was voor huh? huis. Ja, nee, op een gegeven moment... <laughs> op een gegeven moment, je hebt toch die, die afsluiting in de Haltestraat in de zomer? Ja. Dus ja, Ik was een beetje aangeschoten. Best wel <kwijnt> heel erg, ook, een beetje dronken. Oh, Best wel dronken. Uh, dus op een gegeven moment uh, was, ik gewoon, was er een of ander hek omgevallen of gegooid. En ik irriteerde me, want dat andere hek stond nog rechtop. Dus toen zei ik tegen een of andere willekeurig meisje: ik zeg, joh zullen we het andere hek ook omgooien? Dan is het weer symmetrisch. En dan zet je niet gewoon het ene hek nee, omhoog? Nee, nee, nee. Dan hebben staan we samen dat hek omgegooid. Dus ik weet niet of dat zakwaardig is. Maar dit, wow. is, dit vind ik wel zakwaardig, hoor. Dit is wel, ja, ja, is dat ja, zakwaardig? Ja. Moet ik nu gezakt worden? Ja, is het zeker. nu uh, is het klaar? Maar mag je dat eigenlijk nog wel zeggen, de zak mee Spanje? Is dat nog niet meer politiek oncorrect? Dat nee, woke. Nee. Nou, nee, woke. ja, okay. een spel, mensenhandel, dat is wel ja, mensenhandel. Mensenhandel is best nog wel acceptabel. Ik bedoel, migratie <laughs> mag gewoon... <laughs> We zijn ja, allemaal joh. voor immigratie, toch? Ik bedoel, het kabinet gaat gewoon door. Dat is toch gewoon mensenhandel. Dat is toch uh, gewoon prima. Dus dan kan de zak ook. I don't know je hoort het niet Alleen het niet. Kijk, wij gaan dan met de zak naar Spanje. Tegenwoordig gaan ze dan eerst met het bootje naar Spanje. En dan gaan ze vanaf Spanje met het vliegtuig naar Nederland. Dat is een beetje. Ja beetje hoe het nu gaat tegenwoordig, uh -huh. toch? Of, of zeg ik dan... Nee, nee, nee. dan dus kijk ik het dan fout. Ik vind uh, wel, uh, het ik vind wel een beetje dubieuze de uitspraak. Dit is glad uit, Dit is heel glad uit. <laughs> Als je dat wel eens kun je dat doen? Dan lig ik tegen Met, de muur aan. Nou ja, ik weet niet. Ik vind het toch wel... Maar, ja, ik zit te denken wat verder. Dat was wel echt, dat is wat heftig is voor me dit jaar komen denken. Wat ik, uh, wat ik, ja, ik vind vond. dat we het eigenlijk even aan onze gast moeten vragen. Hè? Wat vind jij Claudia, wat, heb jij, ja, wat vind je oh, um, er? Ja... Ontzettend. Ik ga geen dingen noemen, maar het verbaast me... dat ik dan nog hier Nederland ben. Dat ik niet mee ben genomen. Oh. Ja. <laughs> maar weet je zeker dat je niks wilt noemen dan? Want nu nee. ben ik toch wel heel nieuwsgierig. Nee, ik ga niks noemen. Ge geen tipje van de sluier? Nee. nee. Hij probeert ook weer te hard te gaan. Oh ja, ja, ah, ja, ja, ja, ja, ja, hij zit te Oké, we hebben hier ene iemand die is zus en dan doen we over wat hij heeft gedaan. Ik kan gewoon niks bedenken, maar... Maar jezelf kennende... Maar jezelf kennende... Ik zit altijd... Ja. Precies op die hele dunne grens van, van, ja, wat mag nou wel en aan welke regels hou je je nou wel en aan welke regels uh, je, doe je, je lap je, je, weet je wel. Uh, ja, maar dat leek. is toch logisch. Ja, dus ja, ben ik zoet geweest? Ik ben altijd zoet. En vinden we eigenlijk dat in de het mensen... Ja. in de zak mee moet nemen voor piraten dan, uh, Mike? Of is dat... Uh... piraten heb ik al een tijdje niet gezien. Maar ik heb... Oké, okay, maar, okay, maar ik weet niet hoe de naam hierop terugkend... maar ik heb best wel een heel... Een mening daarover. Want ik ben namelijk van mening... dat als je iets niet legaal kan kijken... dat er soms gewoon maar één optie is. Ja. Ik wil altijd... Nee, maar ik wil, ik wil altijd... Ja, dat nee, maar, is ik, nee, maar ik wil, Nou, dat heb ik nee. Maar nee. ik... nee, maar kijk... Ik zou altijd... Ik zou altijd voor iets betalen als dat kan. Ja. Maar ik heb gewoon soms eens dingen die ik wil zien en die kan ik dan gewoon niet kopen. Dus mensenhandel. <lacht> Was? Wil jij me Oh we my hebben god. Het, we hebben het dan kan je toch ook niet kopen. We hebben het, we we hebben, het, we wil we jij hebben dat van? alles kan voor een bepaalde prijs. Ja. We, we, hebben, het hier we hebben het hier ja. over mediacontent kijken films, muziek, ja. tv. Nee, maar ik vond het zo leuk om het even uit context te trekken, sorry. Ja, ja. maar dat kan je heel goed dingen uit context trekken. En dat zeker. kan niet ook heel goed. En dat kan niet als de beste. Zeker, zeker, Hij trekt alles uit de kont. Wat? <laughs> uit de context. <laughs> Oké. Okay. Okay, okay. Volgens mij escaleert het weer. Sorry, luisteraars. <laughs> ik hoop dat, uh, dat, er de, dat de kinderen al op bed liggen. Ik heb op uh, deze man gestemd, hè? <laughs> <laughs> ja, we, staan weer, we staan er weer heel slecht op. Wat heb <laughs> ik gedaan? Dat <laughs> is dit verhaal geworden. <laughs> Spannend samen tegen jou. Ja. Want je moet mee naar nee, Spanje. Oké, okay, ja. en, en, uh, en dan gaan we hem omdraaien. Wat is dan de meest zoete actie geweest die je uh, dit jaar hebt verricht. Oh, er zijn er zoveel? <laughs> nou, dan weet je tellen, dan ja, dat het wel. Dan weet je het wel. Wat man? is nou jouw meest zoete actie die je dit jaar hebt verricht? Waardoor Sinterklaas nou, misschien nog zorgt dat je top mag blijven. Ik gaf een keer iemand voorrang bij het zebrapad. pad <laughs> oh, wow. Nou. Nee. Gewoon oh, nee, denied. Nee. <laughs> nee, dat nee, dat kan niet. De unieke acties zijn als ik dan wel ja. voorrang zou hebben. Als ja. ik voorrang moet hm. krijgen en ik zeg. Ali, wat ga jij maar voor? Ja, dat is, dat is een hele goede daad voor mij. Ja, dat, dat is wel is uh, uniek. uniek. Dat is wel echt diep, denk ik. 0,1% kans. Wat doe je normaal dan? Rijden ze gewoon aan? Nee, nee, nee. <lacht> ik, ik pak mijn voorrang waar ik dat vind dat ik dat krijg. Okay. En als iemand mij dat niet geeft, dan wacht ik op het aller, aller, allerlaatste moment. Zodat die andere persoon drie, drie verschillende kleuren stronten in zijn broek heeft hangen. <lacht> Assertieve rijden. En dan pas. Denk ik. Hm, misschien moet ik maar even... Stoppen. Maar kijk, je bent nu met je Theorie bezig, Claudia. Dit is dus geen advies. Ik zou het nee, niet nee, zo doen. Nee. Niet, na, niet okay. nadoen, niet, Dit niet nadoen. Ook niet voor meer trouwens. Als je ooit eens gaat beginnen... Ja, ik ga <laughs> wel een keer beginnen. Ik ben ja. wel klaar met het OV, hoor. Hé, weer hey, is de irritatie van. Ja. <laughs> we, ja. hebben al, we hebben het echt al... Mm. We hebben het echt nog maar vier keer over OV gehad. Ik denk dat we het wel nog een keer... Uh, ja, zeker. Ja. Nee, maar goed. En, en Mike, en jouw uh, zoete daden dit jaar, wat is nou... Uh, Um, ja, ik zou dat eigenlijk ook niet zo eens met wie wil weten. Ik ben nee, heel neutraal, klink jij wel. Ja, ik ben ook altijd heel neutraal. Heel neutraal. Maar dit is toch al langer bekend? Het is toch niet het nieuws dat ik neutraal ben? Ja, ik, Jelmer claimt altijd heel neutraal te zijn. Dus maar dan... kijk, Jelmer heeft altijd wel een mening over iets. Ja, ik niet, ja, wel. Ik heb niet ja. overal mening nee, over. Nee, dat is wel waar. Ik heb, ik heb, als ik een mening heb, heb ik wel een mening. Maar ik heb niet overal mening over. Ja. Hmm. Nee, dat is, dat is wel waar. Dat ja, klonk ja, heel man. erg raar, maar dat is wel wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik weet Leuk. het zelf eigenlijk ook niet. En ik, weet, ik vind het ook altijd met, met zoete daar denk ik Ja, je doet toch gewoon af en toe goede dingen als mens. Of zo. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik bedoel, ik had de laatste keer een volle Albertijntas ergens gevonden. Daar ben ik toch ook netjes terug. Dat niet straks iemand zijn boodschappen kwijt is of zo. Ja, dat ergens aan een aan een, uh, bij, een, uh, bij, een, bij een fiets op de grond ja, stond ja. nog een volle aardbei vast. Ik iemand vergeten was in te laden, oh. zeg maar. Nou, gewoon deze naar de infobalie. Gewoon dat soort stomme kleine dingen. Dat is ja. stom. Okay. Maar ja, het is toch 40 euro voor iemand of zo, weet je? Dat is ja, geld. Ja, tuurlijk, ik zou het ook niet kwijt kunnen zijn. Fuck dat. Wat wil je? jij doen met die biologische havermelk, weet je wel? We <laughs> ja. Ja. Oh, de haverkap hier wel. weer ook komen. ik wil namelijk eventjes uh, naar de volgende week alweer. De M&M-hit van de maaltijd is namelijk alweer aangekomen met ons. De M&M-hit van de maand. Ja, en deze die komt er van jammer... want ik dacht dat hij er niet bij zou zijn. Ik denk, ja, toch een leuk liedje van hem erbij, in ieder geval. Uh, hij heeft gekozen voor het nummer Beautiful A Boy van John Lennon. Hij heeft context gegeven, want dit luister ik niet. Hij zegt, deze maand, 8 december, 45 jaar geleden vermoord. Op 5 december gaf hij zijn laatste interview. Oké, okay, um, ja, dat heeft hij erbij gezegd. Ja, kijk... Uh, ja, wat ik zeg, ik luister niet, dus ik weet ook niet hoe dit nummer gaat. Ik heb, ja... Uh, yeah. kan jij, dit niet? jij dit niet? Beautiful Boy van John Lennon. Ja, Dennis. met die 70s guy. Jij, jij luistert allemaal nee, uit de jaren kruis. Ja, maar dit nummer Beautiful Boy van John Lennon ken ik niet. Ja, dat, dat nou, mag je best je, weten. Nou, je. M&M hit van de maand. Ik vind het... Ja, Mickey ja, wil eigenlijk ja, nog wat zeggen, maar hij was te laat. Ja, de auto van het nummer Beautiful Boy uh, speelde. Dat was onze mm hit van november. Gekozen door Jelmer, omdat hij er dus uh, niet bij was uh, vandaag. Nou ja, wel prima. We hadden intussen uh, nog even een discussie over uh, wat muziek smaakt. Vond ik een mooie discussie om even te gaan hebben over de Spotify-rap van iedereen? Want oh, ja. uh, die is natuurlijk binnengekomen. En daar hebben we niet per se al te lang voor. Maar ik wil gewoon meer eventjes... Uh, viel jullie mee? Vielen jullie tegen? Was het wat jullie verwachten dat het de Spotify-rapt? Nou, bij mij viel die een beetje tegen. Want ik had echt wel het idee dat ik veel meer had geluisterd. Maar dat is dan bijvoorbeeld... Ik heb heel veel gereden in de auto. En dan was het op de telefoon van mijn vriendin... werden haar playlist geluisterd. Dus daardoor viel het bij mij een beetje tegen. Want ik dacht echt van... Huh, mijn nummer 1 lied is maar 17 keer langsgekomen in een jaar tijd. En ik dacht van... Huh, maar ik heb echt veel meer gehoord en zo. En ik heb veel meer Spotify geluisterd en muziek geluisterd dan... dan uh, vorig jaar en het jaar daarvoor. En toen ineens was het zo van, oh, je, guess what? Je hebt nog minder dan het jaar daarvoor. Maar uh, ja, uh, daar is een verklaring voor. Oké, oké. En Mirko, jij... Nou, ik, uh, ik weet niet. Ja, het is eigenlijk heel raar. Het is eigenlijk gewoon data, maar dan heel sexy verpakt. En dan zo van, yo, dit, dit is jouw data, yo. Maar dan ja. met een leuk designer bij. Ja, dat, dat, dat is wat het is, dat klopt. Heel raar. Nee, dat klopt. Maar uh, ja, wel heel goed. Wat ik had verwacht. Mijn nummer 1 is wel ook echt wel mijn nummer 1. En misschien ook wel een van mijn favoriete liedjes nu geworden ooit. Paralysis van Matzo. Dus, uh, dus dat was niet heel gek. Het enige wat ik heel grappig vond dit keer, is dat ik... Die heeft dus ook een andere versie, die echt... 10 seconden anders is geknipt, maar verder identiek is. En die staat er weer op nummer 56. <laughs> dus, dus er staat twee keer staat, uh, eigenlijk hetzelfde nummer in mijn uh, top 100. En dan heb je nog een andere ver, uh, nummer, dat is een beetje een, een nostalgisch dance nummer van My Cry just a Little van de Bingo Players. En uh, nou, daar heb ik dan vier remixes ook van geluisterd. Ze staan, die staat nu vier keer in mijn top 100, Maar dan, dan dus Verschillende de, de versie. normale versie, zeg maar. En dan nog drie remixes uh, ervan. Ja, verder viel me eigenlijk niet veel op. Gewoon leuk. En uh, ik ben blijkbaar 88, omdat ik wel eens opera in jaren 30 muziek luister. volgens mij. Ja, oh, wat he. was jullie listening My age? Mijn listening age. Ik was gewoon 23. Ik was nee, 66. Ja, nee, ik 88. Wat? We je het gewoon 40. goed. Huh? Zij ja. heeft gewoon de moderste gehad. Ja, maar hè? dat is gek. Want... Mijn... Ies, mijn vriendin, die had ook gewoon 22. Maar ik moet zeggen, wat het, dus van, hè? Ik moet zeggen wat het bij mij is. is um, ik heb, moet ik even context geven. Ik heb maar twee maanden Spotify gebruikt. Want ik had natuurlijk oh, altijd ja, Tidal. Ja. En dus de laatste twee maanden heb ik heel veel ethisch geluisterd. Dus dat was bij mij gewoon heel erg die kant. Want bijvoorbeeld ik heb in het begin van het jaar, ik heb Tidal gebruikt. Had ik ook een rap. Vandaar was Golden mijn meest geluisterde nummer. Uh, artiesten waren overigens wel hetzelfde meest geluisterd. Um, maar uh, dus inderdaad, dan, dan zie je toch het verschil. Kijk, ik denk dat als ik dat, die periode ook erbij had gehad... dat ik ook wel iets jonger was geweest. Want ik heb gewoon heel veel... ook het begin van het jaar moderne muziek geluisterd. nieuwe Taylor Swift-album, nieuwe nieuwe Serena Carpenter-album. Die stonden dus allemaal niet bij mijn rap. Maar ik was op Spotify in ieder geval 66. En dan even naar nou onze gast. Ik hm? heb geen idee wat ik uh, bij jou moet peilen. Je hebt wel een beetje gezegd dat je overal naar luistert. Maar wat was nou de meest geluisterde hit dit jaar? Ja, een nummer van Radiohead was mijn meest geluisterde nummer. Welke? No Surprises. Oh, Voor mij ken ik die. Die ken ik wel. Ik heb ja. geen idee. Is nice. <laughs> <laughs> Maar ja. Hè. Maar dus uh, in het algemeen, meest geluisterde artiest, weet je dat nog? The um, Weeknd, The Weekend. Het oh, ja. nee, is wel een beetje, echt een beetje pophoek, ja. zit je. Ja. Ja. Ja. Wat ik niet had verwacht. Ja, dat vind ik wel wat leuk aan dat Spotify rap momentje. Ze maken er al wat van een heel moment van. zo'n hele hype builden ze er dan voor. Voor ja. inderdaad mooi verpakte data, want het hele jaar hebben ze gewoon die data. <laughs> maar ze breken ook en, elk jaar het internet. Ja, en ik zag ook op Spotify kan je tegenwoordig ook wel een beetje je afgelopen maanden zien wat je aan het luisteren was. Dat vond ik wel grappig. Het is van nieuw kopje listening activity in Spotify. Ja, je ja. Dus eigenlijk wordt het steeds minder speciaal. Maar ik vind het altijd wel leuk als ze er zo'n uh, landelijk uh, nationaal event van maken. Dat er ook Apple Music mee gaat doen. En dat nu Tidal zelfs met de rap kwam. Want iedereen moet natuurlijk kunnen een rap hebben. Ja, nou, ja. en wat ik dan het leukste vindt altijd, is, is dat er dan ook een paar van die nummers tussen zitten, dat je eigenlijk gewoon bijna schaamt dat ze ertussen zitten. Oh. <laughs> Volgens bij mij zit er dan uh, een nummer tussen wat letterlijk heet Give Nest Guinea Pig, en dat is gewoon een nummer wat, waarin een of de jongen alleen maar de hele tijd Schreeuwt of je please een kavia mag in het Engels. Dat is eigenlijk, en dat staat dan op nummer 50 ik bij ik mij. Ik zit nu even te kijken He. op mijn. Uh, nou, ik, nou, ik, nou daar, daar heb ik je geen <laughs> last van hoor. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik sta achter ja, elk nummer. Ik, Wat ik, heb jij? Indiaanse kerstmuziek. Indiaanse kerstmuziek. In oh. je top 100. <laughs> ik, maar, ik, maar dat betekent dus dat je dit ook na kerst hebt geluisterd. Want, want Spotify telt kerst niet mee. Want ik zit nu even te kijken bij mij op Spotify. Of nee, op Tiles zeg ik nu. Dat is dus waar ik het jaar heb geluisterd. Hier zit dus ook op een best wel hoge plek. Ineens is het afnummer van de Mean Girls Musical. Icy Stars. Oh, dat ja. is wel leuk. Dat ja, wel maar leuk. dit zijn ook wel dingen die ik denk... Nou, ja, ja, ik snap je wel een beetje guilty pleasure, <laughs> maar ook wel Maar, Maar wat ik dan het irritantste vind aan die dingen, daar, daar moet ze AI, AI echt voor gaan inzetten, daar kan ik mee afsluiten... Is, is um, dat, dat je dan een heel goed nummer hebt waar dan onder in jouw playlist een ander nummer staat... en dat tweede nummer komt dan ook heel hoog in jouw rap... terwijl je dat tweede nummer helemaal niet interessant vindt. Oh, ja, dus, was... dus er staan dat... gewoon... Ja, hij... 20 nummers in mijn top 100. Want ik denk, ja, ik vind echt kutnummers. Maar omdat dan toevallig die dan bijvoorbeeld onder Parallels is... dus mijn favoriete nummer stond, heeft hij wel heel veel plays. Maar hij telt voor mij pas een play na 30 seconden. Ja, top. maar ja, dan nog, als je even wat aan het doen bent... Ja, dan ga je niet fair. binnen 30 seconden wegzetten. Ver. Oké. Okay. Opletten voor Tot keer. zover, ja. ah, ik vind het hard? Ik vind het wel slecht dat ze dan kerst niet meenemen, want dan moeten gewoon uh, al die mensen die zeggen... Oh, kerstmissiek is dom, die kun je dan exposen natuurlijk. Nou ja, en plus, waarom ja, zou Mariah ja. Carey er niet in mogen? What? Ik wil best Mariah Carey op mijn nou, plek natuurlijk. 15. Dan kan je iedereen exposen. Oh, jij bent er zo een. Jij bent er zo één. <laughs> hey, je hebt al 50 ik, miljoen keer naar, naar Mariah Carey geluisterd. Ik kan me nog herinneren dat ik deze zomer... gewoon Deck de hals van uh, Hampton de Hamster heb geluisterd. Dat is gewoon een kerstnummer, maar dan ja. ook nog heel vreselijk met een hamsterstem. En ook best wel vaak... Waarom staat die niet in mijn top 100? Ik had die wel <laughs> verwacht. Ik had die wel plek 80 verwacht of zo. Ja. Uh, nou goed. Ik um, ja. vind het een beetje schijnheilig. Ja. We, we gaan nu even afzetten met dus mijn uh, meest geluisterde nummer van dit jaar. Uh, moet zeggen, dat moet je dus wel met een korreltje zouden. nemen. Want dit is van Spotify. Het is eigenlijk maar van september, uh, oktober, november. Uh, maar ik denk, ja, ik hebben we al drie keer gedraaid. Dan gaan we niet nog een keer uh, jullie aandoen. Uh, we gaan even luisteren naar het nummer uh, Bobby Jeans van uh, Bruce Springs. Dit mijn uh, spotify rap uh, nummer 1, 2, 3, 4... Ja, je hoorde Bruce Springsteen met Bobby Jean van natuurlijk het uh, iconische album Born in the USA. Uh, ja, een uh, fantastisch nummer, alhoewel niet iedereen het daar hiermee eens is. Maar uh, ja, weet je smaak valt te betwisten. Ik vond hem nice. Ja, hij is nice hè. Ja, ik vond hem nice. Claudia, wat vind jij ervan? Ja, goed. Kijk, dan ja. hebben we. Een meerderheid. Ja, ja. Oké. nee nee maar We spelen het zo. Ja, ik, uh, we hebben nog een paar minuten over. En ik wil even opgooien, want we net al even Formule 1. Ja, Formule 1, ja. Wat een, oh, uh, ja. een fiasco. Zondag is de ontknoping. Uh, wie man, wordt het? Norris Verstappen of Piastri? Ja, Norris staat wel hoog, hè? Twaalf punten voor. Wat was het nou met die vrije training? Mm, Piastri, die moest er eentje missen. Piastri was uh, ergens de elfde. FP2. Ja, ik heb het niet gezien. FP2 Piassie was uh, 11e. Dat meen je dus ja. Maar dat is free practice, ja, ja. Okay. E -qually? Qually is, is Nog morgen. niet geweest, dat is morgen. Maar het is natuurlijk uiteindelijk, want ik denk dat we gewoon. Nee, we gaan natuurlijk volgende maand in onze NHL weer uit het hele seizoen napraten. Maar dit is een, uh, sowieso, ook al winst hij niet een uitzonderlijke ja. comeback geweest. Ja, hier op voor 104 punten achter. Holy nu. Shit man. Toch nog op de laatste wedstrijd 12 natuurlijk. Door ja. heel veel fouten van McLaren. Hij heeft ook zelf in een interview gezegd. De enige reden dat we hier nog in zijn is door de failures van andere mensen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dat is natuurlijk zeker waar. Hij is realistisch. Maar hij maakt ja. kans Als hij morgen wint, moet Noors vierde worden. Ja. Hoe groot achter die kans? Oeh, hij is wel klein hoor. Ik denk dat de kans wel klein is, maar het is niet nul. Want ik denk dus heel erg dat Noors het gaat vergooien omdat hij te zenuwachtig is. Ja, dat doet hij wel eens Want hij spaar. had hem, zeg maar, eigenlijk vijf wedstrijden geleden al moeten ja. hebben. Ja. ja nou, ja, ja. dat is niet gelukkig, want hij heeft in het begin iets geprojecteerd. Piastri is natuurlijk daarna mm -hmm. afgevallen. zijn afgerust van elkaar. Ja, en Piastri is lijp. Piastri ja. is boos. Dus, want Piastri wil dus ook, dus maar stel als Piastri schets, mag niet. schets dit scenario, hè. Norris en Piastri P2-3. Wat nou als die twee elkaar gaan afrijden? Ja... Dan is het uh, een groot feestje vanaf minuut 1. Ja, ja precies. Nee. Nee, maar, uh, nee, maar dat is natuurlijk een heel onrealistisch scenario. Want ze gaan geen risico's nemen. Nee, maar... die gaan het safe spelen hoor. Die um, gaan echt als... Uh, uh, uh, uh, ja, ik kan het niet zeggen. Nou goed. Nee, ik heb maar, daar normaal een uitspraak voor. Maar, uh... nee, maar, nee, maar, nee, maar ik wil het even met jou over hebben. Want ja, de kans is dus wel zeker klein. Ja, uh, maar is er wel. Ik ga er wel echt lekker voor zitten hoor. Dat wordt de spannend. Ja, spannendste in de Om twee tijden. uur hè? Om twee uur is hij. Ja. Welke dag is het? Zondag. Zondag, zondag twee uur. Ik ga het misschien ook maar de zin. laatste keer, dus is, is van het seizoen. Het langste seizoen tot nu toe ooit. Volgens ja. mij. Ja, ja, ja, ja. Uh, vorig jaar was het mij net zo lang, maar inderdaad, uh, wel een van de langere. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik, uh, ik vind het echt bizar gewoon dat het nu weer zo, zo, zo. Ja, dat de kans. Dat de kans nog kans weer kans kans kans is. is hè? Dat is gewoon bizar. Ja, nou, wat ik zeg, we gaan het uh, nog helemaal napraten. Natuurlijk uh, volgende maand het hele seizoen. dan weten we natuurlijk ook de ja, uitslag. Ja. Dan hebben we nu op zich nog even tijd om of nog een nummer te draaien of een beetje wat vrije invulling. Heb je nog voorkeuren? Cricket. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, we zijn er volgens mij wel redelijk, toch? Over ja. Formule 1, zeker ja. <coughs> nee, maar kijk, maar, überhaupt hebben we nog iets wat echt van <laughs> ons hart moet. Mickey, heb jij nog uh, iets wat echt van je hart moet? Gewoon. Nou. Kan jij gewoon even zeggen dat ze hier die Gerkstraat... even snel uh, af moeten maken? Want kan, ik vind het gewoon echt zot voor woorden... dat het vier maanden moet duren om een paar pijpjes te verleggen... over het je, afstand van een uh, Weet van je wat het kilometer. probleem is? Weet je wat het probleem is? Ik weet niet zeker of dat, of dat nu de reden is, hoor. Maar je hebt dus het uh, uh, Zandvoortslaan stukje. Dat ja. heb je ook laatst onder handen genomen. Ja, ja, ja dat is hartstikke mooi opgeknapt. Uh, ja, maar dat was maar daar zouden ze stil asfalt neerleggen. Dus asfalt wat extra geluidswerend is voor de bewoners. Gewoon oh, gezegd. My wat my denk God. je dat ze hebben gedaan? Oh, ja, dus niet, ze hebben dus niet uh, stil asfalt neergelegd. En volgens mij, ik, denk niet, ik weet niet zeker of dat er is... maar ik heb, ik heb een idee, een vermoeden... dat ze dus nu willen voorkomen... dat ze bij de Gerkenstraat dezelfde fout maken. Dus dat ze nu wel stil asfalt gaan doen. En dat zorgt voor vertraging op de planning. Yeah. En dat snap ik wel. Want weet je, het is natuurlijk wel gewoon eerlijk... het is best wel fijn voor bewoners... voor iedereen als het gewoon even wat stiller is... dat als het wat beter in is gelegd. Maar ja, het is wel fucking irritant voor iedereen die rijdt. Nou ja, dat snap ik, ik ook. Ik vind ja. het niet irritant, maar ik vind dan wel... Dat ze deze straat, als hier mensen dan op die verkeerde plekken gaan parkeren... waar expliciet staat, hier mag je niet parkeren. Soms staat hij gewoon een buur van ons. Die staat hier gewoon de hele godgans nacht. En dan denk ik, hup, aanhangen die auto, weg ermee. Hup, naar de inbound los. Nou, dus dan dus moeten ze zeggen. Her... Ja. Hier, echt, deze straat moeten ze echt beter handhaven, want het gaat gewoon niet. Hier staat iedereen dubbel geparkeerd op plekken die maar, geen plekken zijn. De dus plop. is vind het Dat wordt dus, in de zomer ook gedaan. Maar ik, zeggen, ik vind het wel knap, want ik zie die auto echt 100 miljoen keer op een dag. En dan, en dan ben je hier nou, niet. hier niet. We hebben ja. hem al maanden niet gezien. Nou, dan, dan ga ik en het even probleem is, als hier heeft. mensen verkeerd gaan parkeren, mag zo'n scanauto geen boete schrijven. Dan moet de fysieke handhaving langskomen, uitstappen en een bon erop leggen. Dat hebben ze namelijk gezegd deze zomer... toen er iemand hier midden op het kruispunt ging, ging parkeren. Uh -huh. Dus alsjeblieft deze stad niet te handhaven. Ik, uh, de uh, ik ga het ik vragen. Er van. Dan <laughs> uh, kom ik om, om half twaalf s'nachts thuis van mijn werk... Ja. en dan kan ik niet parkeren. Dat want uh, Piet, pit, ja. Pietje Pukke die heeft daar zijn auto dubbel geparkeerd. En die stinkbus hier, die doet dat ook. Die zet hem op drie plekken. En denk ik, wat een as. Ja, nou, dat is echt super asocial. Ja, Dat is echt heel asocial. En dan staan hier mensen dubbel... waardoor, iedereen, waardoor er een file ontstaat. Zandvoort uit. Hallo, file zandvoort uit. Uh, zet je auto hier niet dubbel omdat je je, je tackle uit moet laten daar in de tuin? Ik <lacht> de tackle. Alsjeblieft, laat, gewoon die sleep, laat die sleepauto komen en weg met dat ding. Ja, misschien, dat misschien moeten we gewoon eens investeren in een gemeentelijke sleepauto ook. Laten we die gewoon standaard ja, achter, kijk, die, is... achter die boeteauto aanrijden. Ja, ja. zeker in deze straat. Want het is, ja, want het is nu tijdelijk verboden om te parkeren. En daar oh. hebben wij hier last van, want wij moeten letterlijk parkeren in de straat. Ja, dat snap ik wel. Ja. En dan staat er iemand dubbel. En dan staat hij er gewoon nacht. Ja. Anderhalve dag. En dan denk ja, ik, wat de hel, waar is die sleepauto? Haal hem weg. Want de hele straat zat vast. Ja. Ik kan gewoon niet Maar dit is altijd weg. een probleem want Dit is ook met fietsen. Dat is ook met fietsen -kosten. Dan krijg je zo'n blauw bonnetje op die fiets. Van, oeh, deze fiets een fietsstel. wordt binnenkort weggehaald. En dan ja. vervolgens staat de fiets die binnenkort weg wordt gehaald. staat anderhalve maat met dat blauwe bonnetje in, in, in, in ja. de weer. Ja. Uh, maar als het erop aankomt, dan kan de gemeente Haarlem het wel. Hè? Want ik zat gewoon het niet naar ja, ja. Ik, was, uh, ik was afgelopen donderdag... liep ik door de stad naar de Albert Heijn. Want ja. ik wilde even een kaastregel halen... voordat ik naar werk ging. Dat heb je wel eens. Mm. En in ieder geval um, zag ik gewoon... een heel netje zo'n handhaving... een sleepkarretje bij de fietsen staan. Alles kun je netjes inladen voor die appie, want de kerstmarkt er is. Gewoon uh, 20 fietsen inladen. Hoi! Geweldig. Maar zo is het wel inderdaad. Ja. Want als de Formule 1 is, ook hier in Zandvoort. Dan ineens wordt er van alles weggehaald. Echt, echt. Ja. En, en, en verder niet, hè? Dan, dan zie je die auto echt drie keer op een dag zien hem hier afladen. Ja. Maar dat is dus hier ook. Ja. Dan staat er iets ja, dubbel in slecht. de zomer. Ja, zo komt gelijk. gelijk die pick-up van de handhaving. Ja. Gelijk een bonnetje. En dan is het oh shit, dan doen ze het niet meer. Nee. En nu nee, is het winter is en we hebben die scanauto in geen maanden gezien. Nee, maar die de batterij is steeds leeg. Want hij heeft deze auto's natuurlijk. Die hebben een range van 30 <laughs> kilometer. Ja, maar die, die zijn toch juist beter in de winter, of niet? Nee, nee, nee, ja. nee, ja. nee want oh, ze moeten stroom nee, gebruiken om die accu's op te warmen. Want anders dan hebben ze er niks aan. Dus uiteindelijk, wat je dan krijgt, door. maar je range gaat gewoon door de helft in de winter volgens mij. Is ja, door de helft ja. zeker veto? door de helft, want je wil ook een verwarming, want anders is het min 3 in je auto. <laughs> ja. Lekker kan je aan de binnenkant gaan krabben. <laughs> ja. dat, heb ik, dat hebben we echt gehad, hè? Ja, Mijn vader was... heeft de elektrische auto gehad. Nou, dat was gewoon krabben aan de binnenkant. <laughs> ja. En de kachel aanzetten, Hup, dat gaat 80 kilometer. Ah ja, hoe ver kunnen we? Ja, we kunnen nog maar 90, man. Maar het boekje zegt 2,50 in de winter. Ja, maar het boekje zit ernaast. wltp ratio ja. ja, in ieder geval uh, ja, elektrische auto frustratie saai. Daarom rijden we nog lekker op benzine. Want dat is wel handig in de winter. Ja, ik rij op LPG. Ik vandaag voor 66 cent per liter getankt. Ik heb vorige keer nee, een eens voor 2,04 euro liter getankt hoor. Dus, uh, 2,04 euro de, 4, dus, stond je aan de snelweg? Nee, ik stond hier bij de Total hè? Ja, de, to de, shell, de Shell hier is hartstikke duur. Je kunt beter naar de tank op zaterdag. Ja, maar ik weet je, ik ging Ik ben, ik ben zo'n persoon. Dan ben ik naar werk gereden. Dan kom je terug. En zie ik. Kut, nog maar drie, drie streepjes. Even drie streepjes? Ik rijd dan in de stress. Schiet helemaal in de paniek als die onder de helft ma, ma. is. Dus ik naar die Total rijden. Uh, naar, ik stond hier ook een keer in de file, trouwens, maar dat doet het niet toe. Dus toen was ik bij de Shell. Maar bij die Total gewoon even de auto volgooien. Happaké, 60 euro lichter. Terwijl ik nog vier schepen had. Nou goed, oh, maakt dat wel Oh man, man, man. Het is uh, tijd om de uitzending te gaan afsluiten. En uh, jullie zien hier een uh, leeg nummer in staan. Ja. Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen voor de kerst, hè. Dat moet een kerstliedje zijn. Nee. Kerstliedje, ja, ja. Maar ja, ja. Um, nee, man. Ja, we gaan zo luisteren naar mijn favoriete kerstnummer. Maar ja. voordat we ja, dat ja. gaan doen... Dat valt mee. Voordat we dat gaan doen, wil ik even iedereen hier bedanken... Dat we dat. Uh. en natuurlijk ook onze special guest, Claudia. Hoe was jouw eerste ervaring hier op de Zandvoorts Radio? heel leuk. Ja, dus gaan we nog gezellig. Gaan we in de toekomst nog terugzien? Misschien. Misschien. Ik was ook echt naar mij gekeken. <laughs> nou, wat mij betreft. Mag je nog mee? Mag ik nog mee. <laughs> ja, maar, wat mij betreft wel. Ja. ja. Oh, ja. Okay. ja. Uh, nee, hartelijk uh, hartstikke leuk dat je er was en een toevoeging aan het programma zou ik zeker zeggen. Miki, jij ook wel weer iets te laat twee minuutjes, maar je was er voor dat hey, eerste woord gesproken is. Ik was gewoon op tijd. <laughs> en nu gaan we maar... luisteren naar wat is mijn favoriete kerstnummer? Last A Christmas driving home from Christmas. Nee, dat is jammer. Nee, een van Jammers favorieten, nice maar. Christmas van Wem. Jij is het goed, hij heeft het goed. Ja, ja, ja. Hè? Huh? Huh? Ah, ook oh, prima. Is oké. Okay. Wij, is zijn... Mediocre, Wij zijn er wel. hier volgende hey, maand met een uitzending Weer vier uur lang radio. Wanneer dat precies is, weten we nog niet. Uh, we gaan kijken of we dat op een of andere manier kunnen aankondigen, heb ik zojuist besloten. Maar we moeten even kijken waar, want uh, social media van de fan bestaat niet. Goed. Um... <lacht> nog niet. Nog niet. Nog, nog niet. Nee, maar ja. we zijn er volgende maand sowieso met een uitzending. Welke datum, dat wordt dus nog gecommuniceerd, Maar gewoon. Uh, Elke keer om een uurtje of zeven, acht luisteren. Dan uh, zijn we er vast wel een keertje op vrijdag of zaterdag. Dat is uh, wat we gewoon zeggen nu, hè? Nou, nou bedankt voor het luisteren weer. En we gaan eruit. Last Christmas. We gaan niet te maken draaien. Maar gewoon nog even een stukje om een beetje op te warmen. En dan het het klaas met Sinterklaas. En tijd voor de kerst. Tot volgende maand. Doei, doei.